...of de Zandvoortse drankjes. Het Zandvoortse juttertje en de Zandvoortse Bramenlikeur. De beide drankjes zijn ontwikkeld door onze VVV... ...en zullen vanaf donderdag 25 maart... ...als de VVV in de klikspaan aantreedt voor deze barbattle... ...verkrijgbaar zijn. Dus we krijgen onze eigen lokale drankjes. Kijk eens aan. Die hebben we altijd al gehad, maar dit is weer een nieuw visje. Dat allemaal op uh, 25 maart.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 René van Brakel met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht ingestemd... met het zorgplan van president Obama. Het wetsvoorstel werd met 219 stemmen aangenomen. Obama had er 216 nodig. De stemming betekent een grote politieke overwinning voor de president. Met het zorgplan wil Obama de hele bevolking... aan een ziektekostenverzekering helpen. Vrijwel alle Amerikanen moeten een polis afsluiten... en de verzekeraars zijn verplicht om alle klanten aan te nemen. In een tv-toespraak noemde Obama de hervorming een overwinning voor de Amerikaanse bevolking en een belangrijke stap voorwaarts. Hij zal de wet deze week tekenen. De Nederlander verbruikt gemiddeld 2,3 miljoen liter water per jaar. Twee keer zoveel als de gemiddelde wereldburger. Dat zeggen het Wereldnatuurfonds en de Universiteit Twente. Voor veel producten wordt water gebruikt. Zo kost de productie van een katoenen shirt 2700 liter water en een kop koffie 140 liter. Doordat het Nederland veel producten importeert, komt bijna 90% van het water dat Nederlanders verbruiken uit het buitenland. Ruim een derde van de ouders heeft liever geen kind met HIV in de klas van zijn of haar kind. En meer dan 1 op de 10 leraren heeft liever geen collega met HIV. Dat blijkt uit onderzoek van het AIDS-fonds, uitgevoerd door TNS Nipo. De belangrijkste reden is angst voor besmetting. Het AIDS-fonds en de HIF-vereniging Nederland lanceren vanmiddag een nieuwe campagne tegen misverstanden rond HIF. Voetbaltrainer Pim Verbeek is na het WK in Zuid-Afrika geen bondscoach van Australië meer. In een verklaring zegt hij dat hij na twee jaar aan een nieuwe baan toe is... Volgens de voorzitter van de Australische Voetbalbond werden onder leiding van Verbeek alle doelstellingen van de Bond gehaald. Eerder was Verbeek onder meer trainer, trainer van Feyenoord en Zuid-Korea. Het weer veel zon en droog. Temperatuur loopt op tot 10 graden in het noorden en 14 in het zuidoosten. Dit was het.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 CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. <laughs> sex bomb, sex bomb.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 Uh, we kijken even vooruit op de circuitrun van, uh, van volgende week. Uh, nou, het is lente, hè? Het is lente. En uh, de, daar...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 Van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein, vroomt genoeg. Hoe het rukt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeng ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook, ga iets zien van deze kant. Waar hier kom ik weg, feminiele leven, ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier is die dan zoet, en blikbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ben die paar mensen, zonder wie het niks is, bekend gedraag, vruimt genoeg. De wie de wereld is, er wel, via draad en golven, waarmee ik vaak nog groenegas heb zacht. Naar die verste verten wil ik altijd wel hen, maar dat gevoel draait zich weer, een, zo gauw als ik daar ben. Kom ik weg, voor mijn ijle leven ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier is die dans uit, en blikbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Moord te drakte stilte gevrust. Ik ben me daar niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente soep met worst. De leven hier helpt net zo goed als drinken, in de dag. Hier is die nog en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Oh! Not even thing I did. We don't find one what you enough. Enough, enough. Hey, did you see the light as they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 Deze Haagse dame Anouk die blijft maar hit na hit na hit scoren. Zo ook met deze single-woman. Heel snel over voor het slot van de eerste helft naar Joop van Es. Hoe is het daar, Joop, op het voetbalveld? Ja, maar de eerste helft die loopt nog. Want uh, op een gegeven moment uh, moest Boy de Svet een bal uittrappen vanaf de 5-meterlijn. En hij gaf uh, bij de scheidszetter aan: schijfzetten, Ik ben niet helemaal oké, okay, ik ben Dissy. En dat heeft zeker 5 of 6 minuten geduurd voordat. Hij weer in het veld in. Ondertussen is Joris in zich gaan omkleden. Die hoeft op dat moment er nog niet in. Gaf uh, de vet aan. Maar even later, een minuut of vijf, zes later. was het toch uh, de vet die zich moest laten vervangen. En ondertussen was Chet Aris al vervangen geworden. door uh, Maurice Mol. Enfin, uh, nog een blessure zojuist van Michael Kau. Met name, daar met, met, dat wil ik alleen maar mee zeggen. dat hij weer zelf best nog wel eens even een paar minuten kan gaan duren. En Sanford staat behoorlijk onder druk bij Marken. Sanford komt er uh, sporadisch uit, moet ik zeggen. Tenminste, Zoverre sporadisch bij het doel van uh, Marken. Komt wel eens over de middenlijn, maar niet echt veel meer dan dat. En kan de bal wat moeilijk in de ploeg houden.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 Het was slimmers. Dus mag in, doet het naar Nijtsjobberg. Berg Berg, die staat eigenlijk op een eiland. En iedereen, natuurlijk, in deze competitie kent langzamerhand Berg. En hij krijgt gewoon goede bewaking. Dan gaat hij toch langs twee man. Gaat hij er tussendoor? Nee, ja, nee, hij heeft de bal niet meer. Hij is hem alweer kwijt. <coughs> en die bal wordt nu door een marktspeler over de zijlijn gewerkt. Ik denk zo'n beetje een beetje op 5, 6 vanaf de hoekvlag. Voor van zien aan de rechterkant van het veld. Liman gaat zich ermee. Bemoeien. Die groot berg weer in. Berg van hem in één keer door te spelen. Ik krijg een gooi. Mag blijven van de schijf zetten. En daar is het uh, Ronald Kaas.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 Du bist nicht allein dam dam zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Seems to be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 Let me in the Let not in Divan one. Lord, in Let me in Let me in Dat kan om bruggen te bouwen, soms droom ik ervan. Laat mij in die waar, laat mij in die waar, laat mij in die waar. Laat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 Ik heb een enorme poly, boven mijn neus, daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Heel <middels> DJ weer eens genoeg geluid, we gaan de muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer. Iemand, Jantje, doe je mee, maar dansen wil ik niet, dus dan zeg ik nee, nee. Als alle mensen weggaan, twee aan twee, dan help ik mezelf op de play. Ik heb nog steeds geen Alfa Romeo, maar ik stel de show in het disco, allerex volgold. Oh -oh. De, de, de, de, de disco! Zo is die goed, hè? Of, eh, of niet? Nee, nee, dat is helemaal niet verkeerd. Ja, en zo ging het echt, Albert-Jan, in de jaren tachtig. Hè, een beetje stem te draaien. Ja, helemaal, helemaal leuk, helemaal leuk. Je hoorde noodweer in de disco. Nou, uh, over noodweer gesproken, zei dat al. Het is een beetje regenachtig. En van is daar buiten bij het voetbal. De tweede helft van de SV Sanford tegen Marken. Dat had je gedacht dat ik buiten sta? Oh, <laughs> jij, jij zit lekker binnen. Dat, uh, jij wel, hè? Nou, hoor. Ik ja, ja, ja. <laughs> kan het allemaal volgen van, uh, van binnenuit? Ja, zeker. Ik kan het helemaal zelf over zien hier vandaan. Kijk. Het is... Uh... We spelen nu in de 51ste minuut, dus de tweede helft is alweer zes minuten oud. en uh, nu alweer de tweede blessurebehandeling voor Marken. Ik kan niet zeggen dat het echt een harde wedstrijd is, maar regelmatig liggen er toch mensen over de voedersvallen, wat eigenlijk niet hoort. Soms heeft ook voor de derde keer moeten wisselen, want uh, Sebastian Kalers, die heeft last van zijn hemstring, begonnen al niet, fit aan deze wedstrijd, maar omdat Pieter Keur met personele problemen zat, is hij toch begonnen, heeft het nu laten vervangen en Ivo Hoppen is zijn vervanger geworden, die neemt plaats in de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 Someday I know that it'll all turn out And I'll work to work it out Promise you, get I'll give more than I'll get Than I'll get, than I'll get, than I'll get, than I'll get.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 How you goofing on elk.